Uur. Dit is Jeroen Maan met het NOS-journaal. Premier Rutte wil geen toezeggingen doen over extra geld voor de politie. PvdA-leider Ascher had om meer geld gevraagd... om meer mensen te kunnen aannemen, vooral rechercheurs. Maar tijdens de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen... zei Rutte dat er al wordt geïnvesteerd in de politiecapaciteit. Het grote probleem is volgens hem hoe er genoeg agenten opgeleid kunnen worden. Rutte zei ook dat er geld nodig is om andere problemen op te lossen. Verder wees hij erop dat ook burgers een rol spelen bij de drugscriminaliteit. Het begint volgens hem bij mensen die een pilletje nemen of een jointje roken. De Israëlische premier Netanyahu heeft zijn rivaal Benny Gantz opgeroepen... om samen een regering van nationale eenheid te vormen. Volgens Netanyahu is dat de beste oplossing voor het land... nu de verkiezingen van dinsdag geen duidelijke winnaar hebben opgeleverd. De centrum partij Blauw-Wit van Gans heeft volgens de voorlopige uitslagen 33 zetels behaald. Dat zijn er net iets meer dan de conservatieve Likud-partij van Netanyahu. In het westen van Frankrijk is een Belgische F-16... tijdens een oefening neergestort. De twee piloten hebben het vliegtuig met hun schietstoel kunnen verlaten... zegt de Belgische luchtmacht. Een van de vliegers zit met zijn parachute vast in een elektriciteitskabel. Hij zou gewond zijn. Met de andere piloot gaat het naar omstandigheden goed. Hij is opgevangen door hulpverleners waardoor de F-16 neerstorten is nog niet bekend. In het kindermenu van Burger King in Groot-Brittannië... zit voortaan geen speeltje van plastic meer. De fastfoodketen stotten mee na een actie van twee zusjes van 7 en 9. Hun petitie werd meer dan een half miljoen keer ondertekend. Het bespaart ongeveer 320.000 kilo plastic per jaar. De Britse vestigingen van McDonald's gaan nog niet zo ver als Burger King... maar zeggen dat ze het aantal plastic speeltjes wel gaan verminderen. Het is niet bekend of fastfoodrestaurants in Nederland ook hierover nadenken. Het weer. Trekken nog wat wolkenvelden over... maar op steeds meer plaatsen schijnt de zon en het wordt een graad of 17. Morgen droog en meer zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het en ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 We'll be Erik, zijn jouw uh, heupjes ook al los? Nou, uh, die waren al los, maar nu nog losser. Ja, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Wat een lekkere muziek, uh, Roy. Heerlijk, heerlijk hè? Heerlijk. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ik ja. kom natuurlijk uit jazz, maar dit vind ik ook heerlijk, hoor. Zeker. Absoluut, absoluut. In ieder geval luisteren naar het tweede deel van Zandvoort Lunch hier op uw donderdagmiddag. Uh, en uh, dat deden we om um, twee uur, starten we natuurlijk met La Bamba hier op ZFM Zandvoort. Wat kan u het uh, tweede uur verwachten? Waaronder natuurlijk de veerkampjes. U kent ze allemaal wel van vroeger op de twee met Real Life soap. Uh, ze, hebben toen, uh, ze zijn bekend geworden door een man bij het hond en bij de babbelbox. Ja. En daarna zijn, uh, zijn, kregen ze daar leuke items. En later gingen ze dus over naar SBS Show News. En nu is de man bij het hond ook weer terug bij uh, SBS. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, die vraag ga ik zeker stellen. Of ze misschien dan zonder uh, een komt, natuurlijk. die wel het, uh, de real life zo maakte. Ja, met haar, dat is uh, wel het gezicht ook <laughs> wel. Ja. Maar ik ben benieuwd, misschien komen ze wel terug. En dat ga ja. ik ze toch even vragen. Uh, verder uh, gaan wij, uh, hebben we een leuk item van onze collega's van Enna Nieuws. Over uh, Slipschool Slotenmaker. En um, ja, die bestaan uh, zoveel jaar. En. Uh, Jan Lammers is daar even op bezoek geweest en daar hebben ze een leuk item over gemaakt. En verder veel muziek en informatie hier op uw Zandvoortse zender. Had jij nog wat te zeggen, Erik? Nee, eigenlijk niet. <laughs> ik, uh, ik zit uh, geconcentreerd naar jou te luisteren en uh, helemaal goed. Ik ben benieuwd, we hebben een vol programma, dus uh, ik heb er zin in. Wij gaan het even doen met een Nederlands deuntje. Zij weet het. Tina Martin, hier op ZSM Zandvoort. Zometeen de Veerkampjes en veel muziek.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 het is te weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit, dat maakt vandaag niet uit.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 Namens Thomas Bergen en ook ik ben te horen op ZFM. Bewaren we eventjes tot, uh, tot uh, straks. En uh, waarom doen we dat? Want jij hebt, uh, Erik, jij hebt, uh, jij hebt iets leuks klaarstaan. Ja, ja. Kun ja. je hem even openzetten? Ja, we hebben wat leuks. Ja, jij in je computer bedoel ik. In mijn computer. Uh, nou, maak het heel spannend. De, de, de jingle, ja. En, uh, Pak hem er dan die even. gaan we er bij, bij aanpakken. Ja, ja, zeker. Ja, ik ben een beetje thuis. We, we gaan, we gaan, gaan even we... luisteren naar een ja, jingle. Hier komt hij. En dat was uh, de man bij het hond jingle. Ja. Hè, over man bij het hond gesproken. Ja, toch. Daar zijn ze toch wel begonnen. Ja. De veerkampjes. En ik heb we hebben Hanni veerkop aan de telefoon. Ja, wat leuk. Ganny. Hallo. Hallo. Leuk dat je even tijd hebt kunnen maken in je drukke agenda, want je bent druk, hè? Erg druk op het ogenblik. Hey, jullie organiseren bingo's door het land. Ja. En uh, daar gaat er een in Haarnem plaatsvinden. Klopt. Ik kom ook even in 25 september. 25 september. En uh, ja, hoe ziet zo'n bingo uh, eruit? Nou, we spelen natuurlijk een rondje. En dan uh, een uh, actie tussendoor. En ja, het gewoon een gezellige avond. Gewoon een gezellige avond en dan koop je, neem ik aan, een, ka uh, een paar kaarten. Ja, je koopt één kaart, kost 35 euro en er zitten schrappen in op. zo. En um, ja, wat, wat, kunnen we, wat kan je winnen als je meedoet aan de bingo? Ja? Nou, dat is allemaal verschillend. Ik kan die niet zo'n zijn. Ik zag een, een, een nachtje in de Texas. Zo. Je mattingen en dan moet je overnachten. En uh, mijk, of course, kerst, een, nou, nou. een een, een, een, een vakantie in de Marse Loden zag ik ook staan. Nou, wat, wat leuk allemaal. Ik ja, denk dat wij ook moeten gaan nee, zelf, hè? Wat zei wij je, Hanni? je? Jullie draaien Ja, wij draaien hebben niks met de prijzen te maken hoor. Nee, dit regelt de organisatie. Precies. Jullie zijn de gezichten. Ja, ja, ja. Hey, uh, Hannie, um, ja, hartstikke leuk woensdag in ieder geval in de paddenkoekenparadijs in Haarlem. En uh, Hani, even een vraag heb. Vertel. Man bij het Hond is terug op SBS. Klopt. Jullie, jullie kwamen toen het begon meteen in beeld. Boom, daar waren jullie. Ja. Um, ja. Is er niet misschien een mogelijkheid tot een comeback? Nee, ik denk het niet doen. Mijn moeder is nog een jaar dood. En dat was toch uh, wel de artiest, Ja, wij hadden ja, het, het net de al de over, hè? Tini en Lau. Ja, tini en Lau doen? Ja. <laughs> maar hoe vind je het, hoe SBC het uh, hoe nu doet met man bij het hond? Heb je toch gekeken? Ja, ik kijk naar de want het ik dus, hoor. Ik vind het erg leuk. En zo mag het wel even lekker blijven. Ja, tuurlijk, even bij de mensen binnen kijken. Eh, ach, je ziet ik die je normaal niet Nee, dat is waar, want het gaat wel over de mensen, hè? Precies, en de gewone mensen. Ja. Honey, um, we gaan. Uh, ja, het, er is ook nieuws gekomen natuurlijk over je man Ton. Jij ging voor, jij ging voor, voor, voor de, in ieder geval controle naar het ziekenhuis. En toen dacht ja. ik, nou, Ton moet toch ook even naar het ziekenhuis. En dat is maar goed geweest. Ja, dat is goed. Ja, er is een plekje uitgekomen op je de neus en op je schouder. En hebben uh, wordt achter of negen zoveel wat hij had naar je de neus. Oké, okay, maar gaat het wel goed met hem verder? Ja, we gaan nog alles eten en drinken, dus. Uh, <laughs> Helemaal goed. En een lekker borreltje. Ja, precies. Hé, <laughs> hey, Hanny in ieder geval woensdag. Vanaf hoe laat? Uh, ja, voor een flesje over de deur open We gaan hier van wat eten ja En daarna gaan we met de bomen, dan gaan we naar de zaal. En dan gaan we er gewoon een kusje voor maken. Nou, wij proberen erbij te zijn. Ja, zeker weten. Oh, leuk. En ik wens jullie uh, heel veel uh, succes. En uh, maak er wat moois van daar in Haarlem, hè? Dankjewel. En dat is het gebeld hebben. Helemaal goed, Hardy. Tot okay, snel. Oké, dag. Mm -hmm. Tot snel. Dikke kus Dikke kus terug. Hoi. Doei. En dat was Hardy Veerkampjes. Uh, en uh, hartstikke leuk. Ik, uh, was, ik vond het leuk dat we er even in de uitzending hadden. Ja, hartstikke leuk. Ja. Dus uh, we gaan lekker muziek draaien hier op ZFM Zandvoort. Dat doen we met uh, Miss Mondrio. Miss Mondrio. Yeah Bijstand voor het lunch en wij zitten even hier uh, in, de, in de agenda te kijken van Yves Berense, hè op de website van hier. En uh, wat een agenda, man! Jezus. <laughs> die die, die uh, gaat echt Tina Martin achterna achternaam met zijn ja, agenda. Volgens mij ook. Die zegt uh, die iedere avond het boekje. Ik zat echt met bewondering te kijken. Wat doet die man het goed zeg? En ja. ik heb hem laatst ook hier. Uh, voor de Albert Heijn in Zandvoort uh, met uh, Yves Nodigd Uitgezien. Ja. Ja? Dat is zo leuk. Jij was er echt, ook? Ja, ik was er ook. Leuk. Nou, wat kan die man goed zingen, zeg. Yeah. Ja, ja, niet ik normaal. Ik ben echt fan, hoor. Serieus. Ja. Ons Zandvoort's ja. trots. Ja. ja, ja, ja. En hij heeft een mooi nummer uitgebracht. Hè. En die wilde jij even horen. Ja, vind ik een heel mooi nummer dit. Ja. Zullen we hem gaan draaien? Heel graag. Dan gaan we naar luisteren? Als ze danst.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 Het was niet de bedoeling om hem te draaien, maar het was wel een lekker nummer. Hè? Zeker ik, weten, heerlijk. We ja. luisteren naar uh, DJ Sammy hier op ZFM Zandvoort. Hé, hey, um, ik ben wel van de foute informatie vandaag hoor. Ach, ja, weet je, ik ben er ook in getuind. Uh, ik zat ook niet goed op te letten, uh, Roy, dus nee. ach, het uh, komt goed. Het is 40 jaar geleden dat de Slotemaker overleed. En um, daar, daar uh, blikt... Um, nou, dit is, is Jan wel Lammers. Er, Jan Lammers, inderdaad. <laughs> Jan Lammers even op uh, terug. En onze ja, collega's uh, van NA Nieuws waren er even bij. Ja, uiteindelijk ben ik door hem gewoon helemaal in die racerij terechtgekomen. En uh, ja, daar denk ik natuurlijk nog dagelijks aan terug. 50 jaar is hij geworden, Rob Slotenmaker. Zijn leven, zo schreven de kranten, stond in het teken van de autosport. Maar daarnaast werd hij ook bekend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 Baby Zandgaat FM, Jazz FM, het maakt allemaal niet uit. Nee, heerlijke dansplaat, lekker. <laughs> lekker hè, ja, lekker, ja, lekker lekker lekker. Ja. lekker. Hé, hey, um, ja, uh, we hebben altijd het item, het liedje van de Zuidkick. En dan vraag ik altijd, nou, welk liedje uh, vind jij altijd wel lekker? En jij hebt een liedje uitgekozen. Ja. Als eerste wil ik voordat we gaan zeggen welke, waarom? Nou, omdat ik er ontzettend vrolijk van word. Uh, het heeft ook te maken uh, met, uh, met golven. En uh, golven associeer ik gelijk met, uh, met Zandvoort. En uh, ja, het, het is al wat oudere plaat, maar eigenlijk kent iedereen hem wel. En hij is, hij is zo tijdloos. Volgens mij draai je hem over twintig jaar nog. En uh, ja, ik vind het een heerlijke plaat. Mag ik vertellen hoe die is? Ja, ja, natuurlijk. Het is uh, Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. En dat is ons liedje van de sidekick en daar hoort het... Uh, dingeltje bij. Het liedje van de sidekick Op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 I no.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 Nam hier op ZFM Zandvoort. En uh, ja, dames en heren, het was. Uh, hij was uh, van de week op televisie en heeft hij heel veel bekendenis gegeven. Hè? De, die, de, ook over die trollgate. Heb je dat uh, meegekregen? Nee, dat heb ik niet helemaal meegekregen. In ieder geval, hij had in ieder geval uh, mensen ingezet om. Uh, om uh, negatieve berichten en positieve berichten te schrijven op zijn Facebookpagina. Oh. En toen is hij een heel tijdje uit de running uh, geweest... en uh, zat ook totaal niet lekker in de vel. En de afgelopen, ja, vorige week is hij uit de kast gekomen... en heeft hij gewoon uh, zijn leven weer opgepakt. Nou, wat goed. Ja, toch? Ja, hartstikke Zeker goed. weten. Ja, ja, nou ja, Vanavond uh, is dan uh, na de afscheid van de burgemeester vorige week vrijdag... Uh, is het ook weer tijd dat de aantreden van de nieuwe burgemeester er gaat uh, komen. Hè? Ja. En uh, ja, vanaf uh, half um, negen is er vanavond een welkomstreceptie in de paddock in, uh, in, uh, in, op het circuit. Uh -huh. En daarvoor is er een, een, een buitengewone commissievergadering... En dan wordt uh, ja, onze nieuwe burgemeester David Molenburg... Uh, aangesteld als burgemeester van Zandvoort... door de commissaris van de Koning. Zo. En uh, dat doet meneer Van Dijk. En uh, dat is allemaal te volgen hier op uh, ZFM Zandvoort. Dus uh, hou in ieder geval uh, de radio goed in de gaten. Want wij zenden dit uit. En anders via de gemeentes uit Zandvoort.nl... kan je meekijken met deze vergadering. Wij zijn erbij. Wij ja. zijn er altijd bij, ZFM's antwoord. Dus, uh, en als het goed is, hebben we ook uh, de, we de dagen daarna... hebben we allemaal verslagen te horen hier op ZFM. En hey Roy, misschien kunnen we de burgemeester ook je uitnodigen. Het lijkt me ook wel heel leuk. Ja, dat die uitnodigingen... Je, dat, dat, dat, dat, ik denk dat de nieuwe burgemeester echt flink wordt uitgenodigd... op dit moment door ja, de media. Dat is zo. En die uitnodigingen zijn er wel. Alleen het heeft even tijd nodig. Want hij is nu nog geen burgemeester. Dus de agenda is nog niet vastgesteld. Nee, nee, oké. Okay. Dus... Uh, nou, ik maak dit grapje altijd, uh, altijd als uh, de die er is. Ja. Maar ik kan het niet bij, eigenlijk bij jou maken. Maar ik ga hem toch draaien. Ja. Maar ik heb er gewoon zin in vanavond. <lacht> Ik di Gita va bene Sì tu la parla miet americano quando sa parla amore sotto luna quando venen cave di ai dove <laughs> Papa, the American Geluid hier op uw Zandvoortse radio. Dit is ZFM Zandvoort. En uh, ja, langzamer gaan wij over naar, uh, naar het uh, laatste uur. Uh, of het laatste uur in mei. De afsluiting. De ja. van uh, dit uh, programma. Dus uh, dat gaat helemaal wel erg leuk worden. Ik had een plaatje klaarstaan. Alleen ik kan hem nu niet uh, terugvinden. Oh, <laughs> dat is gek. <laughs> dat is gek. Hek, gek, gek. Uh, wel een uh, beetje opletten, uh, hoor. Ja. Dat, uh... Oh, hier is hij. We gaan nog even luisteren naar Quincy hier op ZFM Zandvoort. Zometeen zijn we bij jullie terug met de afsluiting van dit programma. Morgen weer een dag. Ja, Big Brother, die komt terug. Maar waar? Dat is de vraag. Dit was de toetsong hè, van Big Brother. Twintig jaar geleden alweer. Dat gaat een tijd hard. De zon komt op, het wordt al licht, maar met de gordijnen stevig dicht, blijft de dag weg en de nacht met al zijn dom. Ja, met uh, Quincy sluiten we deze Zandvoort-lunch af van 19 september 2019. Vanavond in ieder geval uh, kan u luisteren naar uh, de extra commissievergadering van de gemeente Zandvoort. Hier op ZSM Zandvoort, vanwege de aanstelling van de nieuwe burgemeester. Ja. Leuk. Ja, hartstikke leuk. Een nieuw tijdperk in Zandvoort. Ja. En dat uh, hoort natuurlijk uh, bij... Uh, bij dit allemaal. Ja, ZFM, en, ZFM uh, is erbij. ZFM is erbij, zoals altijd. En dat is ook de bedoeling. En Wilke heeft een tip voor de redactie. Redactie uit zfmzandvoort.nl uh, Voor deze uitzending bent u altijd hartelijk welkom. Als uh, gast, gastzijdkik of zo, net als Erik. Erik, ik wil jou heel erg uh, bedanken. Nou, graag gedaan. Jij ook bedanken Het was een mooi. gezellige uitzending. Ja, hartstikke leuk. Bedankt. En uh, we gaan uh, gewoon op, uh, naar het nieuws hier op uh, ZFM Zandvoort. En, uh, het was uh, een leuke uitzending. En dat uh, doen we met... Uh, veel plezier. Met veel plezier, toch? Ja, absoluut. absoluut. En dit betekent dat het een einde is gekomen aan deze Zandvoort Lunch. Bedankt voor het luisteren. En volgende week ben ik er gewoon weer op donderdag. Maandag is Dolly weer. Morgen is er geen Zandvoort Lunch. En uh, dat blijft lopen. Geef zo totdat we een nieuwe medewerkers hebben. Doe je ook aanmelden. Programmaleiding. Dit was Zandvoort Lunch. Bye bye. Erik, bedankt. Bye bye. En alle gasten bedankt. Hanny Veerkamp en René van der Wel. Tot ziens. doei. doei.